De A58 tussen de afritten Rilland en Ierseke is afgesloten voor politieonderzoek. En dat zal zeker tot 12 uur duren. In 2011 zijn er ongeveer evenveel auto's gestolen als in 2010. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. In beide jaren werden een kleine 12.000 auto's gestolen. Volgens de stichting worden er steeds minder oude auto's gestolen en juist meer nieuwe. De dieven worden er steeds behendiger in, zegt de stichting. Wat ons parten speelt, dat zijn de misdadigers die technieken hebben gevonden om die dure auto's toch uh, te stelen, ondanks de beveiliging. Daar hebben ze technieken voor die uh, ingrijpen in het uh, motormanagement, elektronisch, alles is elektronisch en wat elektronisch is, dat uh, kun je maken, maar je kunt er ook omheen. De diefstal van bedrijfswagen's daalde in 2011 wel met 6% ten opzichte van 2010. Het aantal vrachtwagendiefstallen nam met 30% af. In Cairo staan duizenden Egyptenaren op het Tahrirplein. Ze zijn daar voor de eerste verjaardag van de revolutie. Een jaar geleden begonnen de protesten... die uiteindelijk leiden tot het aftreden van president Mubarak. De Militaire Raad heeft aangekondigd... dat hun noodtoestand vandaag voor een groot deel wordt opgeheven. Wel waarschuwde de Raad dat tegen raddraaiers... hard zal worden opgetreden. De Egyptenaren op het Tahrirplein zijn er niet allemaal om dezelfde reden. Sommigen eren de slachtoffers van de revolutie. Anderen eisen het onmiddellijke aftreden van de militaire macht technologieconcern Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar... een recordwinst van ruim 13 miljard dollar geboekt. Het bedrijf verkocht 37 miljoen iPhones en 15 miljoen iPads. Tweemaal zoveel als een jaar eerder. Verder werden 5 miljoen computers en laptops verkocht. De resultaten van Apple zijn beter dan analisten hadden verwacht. In het westen van India is een overspannen buschauffeur op tientallen mensen ingereden. Zeker negen mensen kwamen daarbij om het leven. En er zijn enkele tientallen gewonden. De chauffeur reed tijdens de spits in de stad Poenet in het zuidoosten van Mumbai... een half uur lang op hoge snelheid door de stad. Volgens ooggetuigen reed de man op alles in wat hij tegenkwam. Onder meer schoolbusjes en scooters. Na een half uur slaagde de politie erin de bus te laten stoppen. Het is niet bekend of de man ook passagiers in de bus had. Het weer nog van het westen uit wat regen of motregen. In het oosten en noordoosten eerst nevel en mist. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6. ANUW Verkeersinformatie. Er zijn nog een aantal problemen op de weg. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij hardingsveld Giesendam 5 kilometer file. Na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en de afrit Maarn 10 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook afgesloten. De A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen de afrit Schravenpolder en de afrit Ierseke. Lokale omleidingsroutes staan aangegeven met U12 en U13. Maar daar is het wel heel druk. Omrijden kan het beste via de Zeelandbrug. En omdat de A1 eh, Amersfoort richting Amsterdam vanmorgen een tijd lang dicht is geweest bij Knoop het Muidenberg... Eh, staan er nu nog files op de omleidingsroutes. De A1 zelf is vrij, de file daar is weg. Maar Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat nog file tussen Korte Hoef en de A2 6 kilometer. En op de N236 Hilversum richting Weesp tussen Ankerveen en Driemond 7 kilometer.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 Ik ben Ernst Daniel Smit. Ik ondersteun het talent van de stichting MS Research. U ook. Dank u wel. Ondersteuning als ZZP Professional? Otto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De minister van Financiën gaat zich bemoeien met de gemeentekas. Percy Dance is coach die bedrijven door de crisis heen sleept. Een ervaringsdeskundige, want ook zijn bedrijf is namelijk failliet. Ook ik kan failliet gaan, al heb ik de wijsheid in pacht. Want je moet de wijsheid wel toepassen. En het ochtendhumeur van Coos Posten, maar het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van KRO. Goedemorgen, Nederland. Minister Jan Kees de Jager van Financiën, dames en heren, wil ingrijpen bij gemeenten als die zich niet houden aan de Europese begrotingsregels. Een tekort op de gemeentebegroting kan de gemeente een boete gaan opleveren. Ralf Pans, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directievoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat is erop tegen? Nou, er is niks tegen het ook de gemeente houden aan de Europese afspraken. Het is alleen zo dat minister de Jager nu een wetsontwerp in voorbereiding heeft waarin hij het op een manier invult die eigenlijk op voorhand al tot gevolg zal hebben... dat de gemeentelijke investeringen extreem zwaar daardoor getroffen zullen worden. En dat heeft met begrotingssystematiek te maken... die, als ik het heel simpel moet uitleggen, erop neerkomt... dat als gemeenten geld hebben gespaard de afgelopen jaren... om nu of de komende jaren investeringen te kunnen doen... het inzetten van dat geld voor die investeringen nu ineens meetelt voor het uh, uh, tekortpercentage waar Nederland aan gehouden is. Nou, yeah. Dat betekent dus een straf op uh, zorgvuldig en zuinig gemeentelijk beleid. Uh, ja, nou, toch nog even wat meer concreet, want het, ja. zonder het al te ingewikkeld te maken. It, ja. Via de uh, Europese begrotingsregels mag een land maximaal 3% uh, begrotingstekort ja, hebben. Dat geldt dus straks ook voor de gemeente. Maar u krijgt ja, ook dus, een boete. Nee, dat geldt niet voor de gemeente. De gemeente hebben van die 3% is ongeveer uh, zeg maar 0,4% uh, is voor rekening van de gemeentelijke uitgaven. Dus dat is, uh, in, in zijn totaliteit heeft dit betrekking op ongeveer 1,3 miljard. ...euro per jaar. En nou is het probleem alleen dat de manier waarop de Rijksoverheid... ...dat percentage van die 3% op zijn eigen begroting toepast... ...een andere is dan op gemeentelijke begrotingen. Uh, uh, uh, kijk, bij het Rijk wordt een investering wordt in één keer afgeschreven. Bij gemeentelijke investeringen kun je daar langer uh, over doen. En daar zit hem nou net de kneep in. Ja. La, het Rijk kijkt in zijn begroting per jaar en de gemeenten kijken ook meerjarig. En uh, ze mogen überhaupt ook geen tekort hebben... In Nederland dus wij dragen ook niet bij, uh, überhaupt niet aan de schuld van de uh, Nederlandse staat, nee. maar door deze dit verschil in systematiek treft het gemeentelijke uh, investeringen gewoon hard. Ja, maar u krijgt ook een boete als er een overschot staat op die begroting. Waarom nee, is dat? Er is geen boete als we een overschot uh, hebben. Alleen uh, als gemeenten uh, overschot uh, maken kunnen ze dat uh, geld kunnen ze stallen bij een reserve die ze hebben. Maar op het moment dat ze dat geld wat ze dus bijvoorbeeld dit jaar hebben overgehouden... Uh, volgend jaar willen gaan besteden... dan uh, is die onttrekking volgend jaar telde ineens mee voor het emu En tekort. Dat is natuurlijk heel gek. Waarom is dat gek? Nou, omdat je dus de schuld van Nederland niet vergroot. Uh, het, het, het enige wat je doet is geld wat je hebt overgehouden zet je in... Of geld dat je zelfs bewust hebt overgehouden om een investering te kunnen doen bijvoorbeeld van een school of iets dergelijks. Ja. Wordt dan ineens eh, aangemerkt als eh, een vergroting van de schuld. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Maar sorry, maar ik ben geen professor in de economie, ja. maar als u een overschot hebt, hoe kan dat dan worden aange, aangewend voor, voor het, het ophogen van de schuld? nee begrijp ik nee, dat van. Is het, nou, dat is, nee, niet het geld wat je... Kijk, uh, uh, ik hou in 2010 100 euro over. Ik geef mij even een voorbeeld. Ja. Dat uh, reserveer ik uh, voor besteding bijvoorbeeld in 2011. Voor ja. een, de realisering van een school of iets dergelijks. Uh, in 2010 heeft het feit dat ik een overschot heb uh, gehad geen effect. Als ik dat geld in 2011 inzet, heeft het wel een effect. Omdat ik dan het uh, totale bedrag wat er bij de Nederlandse overheid staat, verlaag. En dat wordt dan ineens als vergroting van de schuld aangemerkt. En dat is natuurlijk heel gek. Met andere woorden, gemeenten kunnen dan niks meer reserveren voor investeringen. Zo is het. Ja, ze kunnen het wel reserveren, maar ze mogen het daarna niet uitgeven. Dat is eigenlijk uh, heel kortweg uh, het, het, het, uh, het vreemde effect... wat in deze regelgeving opgesloten zit. Juist. En waar geeft u dat geld uh, zo gemiddeld aan uit? Nou, dat gaat over alle investeringen. Dat gaat over rioleringen, dat gaat over de investeringen die de gemeenten doen in het kader van uh, de, de bescherming tegen het water. Uh, het gaat over investeringen in de E-overheid, het gaat over schoolgebouwen. Dus zijn alle type investeringen die uh, gemeenten doen worden hierdoor getroffen. Dus u kunt gewoon straks niet meer investeren? Als deze norm zo wordt toegepast in de regelgeving, zal dat het effect zijn... of we de gemeenten gaan wel investeren, krijgen we volgens een boete opgelegd. En dan snijdt het mest via een andere weg eh, eigenlijk precies de kant, dezelfde kant op. Namelijk ja. dat de gemeenten beperkt worden in de mogelijkheden. Dus dat betekent dat schoolgebouwen niet meer kunnen worden opgeknapt... dat rioleringen niet meer kunnen worden vervangen... Uh, uh, dat zwembaden straks moeten sluiten... dat sportverenigingen geen uh, uh, investeringen van de gemeente meer uh, tegemoet kunnen ja, zien? Ja, voor zover uh, die investeringen... ...in zijn totaliteit boven dus zeg maar die 0,4% van het BBP komen waar die aan de gemeente is toegewezen. En dat, ga... en dat betekent en dat... dus juist in een tijd dat je veel zou moeten investeren en zeker niet minder moet gaan investeren... Ja. ...dat je onnodig eigenlijk de, investerings, de investeringen van de, van de decentrale overheden... Ja. ...want dit geldt niet alleen voor gemeenten, dit geldt ook voor de provincies en de waterschappen... ...dat je die eigenlijk uh, uh, uh, op een manier beperkt die, die slecht is voor de burger, ja. maar die uiteindelijk ook gewoon uh, uh, slecht is voor de, het uh, economisch-financiële functioneren van ons land. Juist. Goed, kort samengevat dus. Uh, omdat u geld reserveert, uh, wordt dat in mindering gebracht op de schuld die Nederland als zodanig heeft. Als u die uh, reserveringen gaat inzetten, dus dat geld Precies. gaat uitgeven, dan ja. wordt dat bij de schuld opgeteld en komt het Rijk in de problemen en dan krijgt u weer een boete. Dan krijgen wij een boete en het vreemde is dat het kabinet in de voornemens die men heeft... zelfs die boete wil opleggen als Nederland als zodanig niet beboet wordt. Wat eigenlijk ook heel vreemd is. want ja. Waarom zou je nou de decentrale overheden beboeten bij het overschrijden van een norm... als Nederland niet beboet wordt? Ja, hoe kwalificeert u dit plan? Uh, ja, toch een beetje angsthazerij moet ik zeggen hoor. Uh, kijk, je kunt, ik vind het heel goed dat wij... Ook als Nederland uh, scherp zijn met betrekking tot het, uh, het in, in, in, de, in, de, in de vingers houden van het tekort. Uh, maar dat doet zich bij de Nederlandse gemeente gewoon helemaal niet voor. Omdat zij sowieso al uh, geen tekort mogen hebben. Er is ook gewoon toezicht op. Uh, en er wordt ook ingegrepen. Als er tekorten uh, ontstaan, nu worden wij het slachtoffer van een rare systematiek die Nederland kennelijk in Brussel heeft afgesproken. Ja. En die tot gevolg heeft dat als je geld uh, op een zorgvuldige manier gespaard hebt om straks investeringen te doen. Dat op het moment dat je die investeringen dan doet, dat je ineens uh, uh, meegeteld wordt in vergroting van de Nederlandse schuld. Nou, ja. dat kan toch niet de bedoeling zijn? U vindt het een belachelijk plan. Hoor ik aan uw uh, uitleg. De vraag is, hoe gaat u het tegenhouden? Wat kunt u nog doen? Tot slot. Nou, ik denk dat, dat het, de manier waarop het nu lijkt te worden ingeregeld... zo evident niet alleen onredelijk is, maar ook onnodig is... dat ik me niet kan voorstellen dat de Tweede Kamer zo'n wetsontwerp gaat aannemen. U gaat de Tweede Kamer bewerken? Zeker. Maar we gaan ook nog met het kabinet erover spreken. Ralf Pans, directievoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Ik dank u wel.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 Deel 3 van de crisismanager in een verslag van Marcel Dekker. Ja, we hoefden vroeger maar het raam open te zetten... om onze mond open te doen en de gebraden kalkoenen vlogen naar binnen. Ja, nou, weet je, die tijd, die is echt voorbij. En, en het is ook echt mijn overtuiging, die tijd, die komt ook niet meer. Ondernemers in een nieuwe tijd. Ze moeten scherper zijn dan ooit, harder werken dan ooit... maar vooral slim opereren in een wereld... waarin de klant niet meer als een gebraden kip op zijn bord valt. Wie die les niet leert, wordt een mededeling in de krant. Of op televisie. Het bedrijf Nas Afbouw in Geffen heeft faillissement aangevraagd. Want die dealer van exclusieve merken als Rolls-Royce en Maserati is failliet verklaard. Ja, hadden wij het zien aankomen? Ja, inderdaad, wij hebben het zien aankomen. Maar het bedrijf zat zwaar in de schulden en is nu failliet. Moederbedrijf Impact Retail in Tilburg zit zwaar in de schulden... en heeft uitstel van betaling aangevraagd. In 2010 gingen er volgens het CBS meer dan 7500 bedrijven over de kop. Goed voor een totale schuld van 4,5 miljard euro. Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer... die nu nog meer dan vroeger naar elk middel grijpt om zijn kop boven water te houden. Door te sleutelen aan prijzen, producten en marketingstrategieën... en door zo af en toe wat inspiratie naar binnen te trekken. Dat was en is het werk van Percy Dance... coach en schrijver van het boek Business as Unusual. Een man die meer dan hem lief is alles weet van faillissementen. Ja, mijn buurvrouwtje die ik ooit tegenkwam... Uh, en die tegen mij zei van... Uh, vinden mensen het niet allemaal een beetje te veel? Hoe jij eruit ziet, uh, de dingen die je doet. De flashy sportswagen, uh, de flashy pakken, Armani pakken liep ik in. Het moest allemaal natuurlijk merk zijn. Ik had het allemaal goed voor elkaar, vond ik zelf. Penthouse waar je in woont, zonnebank bruin. Spiertjes van de sportschool vijf keer in de week. Maar ik had geen flauw idee waar ze het over had natuurlijk. Hoe bedoel je te veel? Er kwam altijd meer bij... Ik heb sinds uh, 1 januari 2006 heb ik mijn eigen coachingsbedrijf. Ik was altijd een hele goede people manager. Dat werd ook altijd herkend. Uh, ik was ook heel goed uh, in om uh, mensen bij elkaar te brengen. Dingen voor elkaar te krijgen. Het beïnvloeden van de menselijke factor. En vooral uh, inspirerend daarin bezig zijn. Mensen gemotiveerd krijgen. Van nature had ik blijkbaar in de gaten hoe dat proces werkt bij mensen. En hoe je dat kunt beïnvloeden. Daar was ik altijd heel erg mee bezig. Mijn opinie is dat alles waar je energie in steekt, dat groeit. Dus als jij te maken hebt in een bedrijf met beklemming, met crisis... en je gaat daar al je energie in steken, dan groeit dus de beklemming. Dan groeit dus de crisis. Wat je moet gaan doen, is je moet energie gaan steken in uh, vernieuwing. Of in verandering. Het punt is natuurlijk wel, en dat vind ik is wel het mooie aan crisis... we hebben nu natuurlijk wel de gelegenheid... het is nu toch een zootje, het gaat nu toch mis... we hebben het niet meer onder controle... laten we dan nu even stilstaan, even diep ademhalen met z'n allen... even voelen waar we tenminste in zitten... en dan gaan kijken, wat willen we nou echt? Ging het eigenlijk wel zo als we wouden? We zijn nu uh, in de woonkamer van mijn moeder... want daar woon ik sinds een jaar... Um, ja, ik heb de mazzel gehad dat ik, uh, toen ik gedwongen was... mijn huis te verkopen met een vet verlies en dergelijke... bij mijn moeder terecht kon op het logeerkamertje. En um, ja, dat is, uh, voelde in het begin heel erg uh, onwennig aan. Maar toch klopt het. Ergens ben ik blij dat waar ik andere mensen op coach... en situaties waar ik andere mensen uithelp... Uh, dat blijkt dat die uh, wetmatigheden en principes voor mij gewoon net zo hard gelden... Als ik de, uh, uh, de draad uh, kwijtraak, als ik uh, het spoor uh, bijster ben. Als ik van mijn doel afwijk en uh, steeds resultaatgerichter ga denken... en me steeds meer ga richten op de beklemming waar ik denk last van te hebben... Ja, dan eindig ik zo. Nou, dat is maar goed ook. Daar werd met wetten mee bewezen, zeg maar. Het is ongetwijfeld de open deur van journalisten en van vrienden. Van god, dan nou schrijft hij dat boek in 2009 over hoe je de crisis moet bezweren. En dan gaat hij zelf failliet. En wat zegt de president dan tegen dat soort mensen? Ik ben ook mens, snap je? Dus da dat is het principe. Ook ik kan failliet gaan, al heb ik de wijsheid in pacht. Want je moet de wijsheid wel toepassen. Kijk, ik heb mijn huis met verlies moeten kopen, maar ik heb wel steeds gezegd. Wat ik voor dat huis wil hebben en wat ik ervoor betaald heb, dat is natuurlijk nooit waard. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ik ging er toen ook in mee. Begrijp je? Maar ja, ik weet dat ik meeging in een leugen. Persidens, goeroe van het postmaterialistische tijdperk. Ja, ja precies. <laughs> Kijk, dan, uh, dan doe ik het nu al goed, toch? Want ik heb niks meer. <laughs> Morgen spreken we met een ondernemer die juist vanwege de crisis goede zaken doet. Hebt gij nog geld, nog goed, ga deze deur voorbij. Heb gij het laatste en mist gij het eerste, kom bij mee. Geef pand, ik geef u geld. Dat wordt u morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Karo, uh, de Karo-mail. Goedemorgen Nederland, at Straks autokopers is opgelet. De prijs van tweedehands auto's keldert. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Zie ze gaan, de nieuwe voorzitters van het CDA en de PvdA. Mevrouw Peetoom en meneer Spekman. Ze lopen in het midden van de brede weg. Meneer Spekman wil meer wegdek, links van het midden. Maar daar marcheren Roemer en zijn SP'ers al. Mevrouw Peetoom wil ook een breder stuk en zij kiest dan voor een radicaal midden. Dat bestaat niet, dat is zoiets als een vierkante bal. Radicaal doormidden, dat bestaat wel. Haar CDA ging bij echte verkiezingen 2010 en peilingen van vandaag twee keer radicaal doormidden. Christendemocratie en sociaaldemocratie, hun verval is toch te betreuren. Denk nou even aan vroeger, na 1945 hebben beide stromingen een zeer grote rol gespeeld in de vorming van een verzorgingsstaat Nederland genaamd een land dat zich sociaal gezien alleen maar hoeft te meten... met een paar Scandinavische landen. Christendemocraten en sociaaldemocraten. Ze hadden zelfs samen een meerderheid... zodat ze weer een tijdje verder konden bouwen aan ons welzijn... van de wieg tot het graf, zoals dat toen heette. Dat is voorbij. Dat is vroeger. Komt er ooit een herstel? Dalen de ontelbare zwevende kiezers ooit weer aan hun voeten neer? Ik weet het niet... Populaire aanvoerders zijn nodig. Daar heeft het CDA er nu wat meer van. Neem nou die Spekman van de Partij van de Arbeid. Die is het zeker niet. Het partijbureau moet van de Amsterdamse gracht naar een volksbuurt. Nou, dat zal die buurt leuk vinden. Iedereen mag straks meestemmen over het lijsttrekkerschap. Leuk voor Cohen, die van de club zelf al een tweede plaats kreeg. Spekman kleedt zich arbeideristisch. Dat is een verouderd begrip. Geen werknemer draagt zulke hemden. Ze worden vier keer zo groot als ze een paar keer gewassen zijn. Zodat hij er een tentenkamp mee kan opzetten. Op de Paasheuvel bijvoorbeeld. Twee nieuwe voorzitters zie ze gaan. Ze gaan nu naar zaaltjes om het allemaal uit te leggen. Zaaltjes waar het naar verschaald bier ruikt. Zaaltjes. Ook iets van vroeger. Zeker als posten maar Morgen, het ochtendtumeur van Hengspaan. Simba, Nossa.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 A falar. Nossa, nossa, als je me maakt, als je me mata als als je me maakt, als je als me mata. Ai, je als je me maakt, als Ik ga agora je NOSSA! Nossa você me mata. AI, SE EU TE pego Sim. AI, ai eu te pego. Uh! delícia EU Assim você me DELICIA! DELICIA! AI, SE EU TE PEGO! AI, AI, SE EU TE PEGO! Hein? I See You van Michel Tello. Het is vijf voor half, elf uur luistert naar de Caro. Reclames voor kleine auto's domineren de reclameblokken. Voor een paar duizend euro heb je al een nieuwe kleine stadsauto. En dat is goed nieuws voor de consument op zoek naar een nieuwe auto. Maar slecht nieuws voor de particulier die zijn of haar boodschapperwagentje... als occasion te koop aanbiedt. Gijs Bosman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de BOVAG. Dat klopt. Hoe kan het dat er zo'n groot aanbod is van kleine auto's? Omdat die auto's gewoon heel populair zijn. Uh, onze overheid die stimuleert het rijden in uh, kleine en zuinige auto's. Uh, onder andere door op die auto's geen aanschafbelasting, geen BPM te, te heffen. En ook die auto's vrij te stellen van wegenbelasting. Dus de consument die nu uh, op zoek gaat naar een andere auto, die, uh, die laat zich makkelijk verleiden door die belastingvoordelen en die kiest voor zo'n kleine zuinige auto. Ja, en dat uh, betekent dus goed, voor de merken, goed nieuws voor de merken die dat soort wagentjes aanbieden? Die verkopen er inderdaad heel veel van. Ja, ja. maar ja, er nou, zijn er ook mensen die hebben een tweedehands auto en die willen ze kwijt en die ruilen ze in en dan blijft de dealer of uh, de autoverkoper zitten met die oude autootjes of niet? Nou. De... Op zich valt dat mee. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de hele jonge gebruikte kleine auto's... die moeten concurreren met zo'n nieuwe, die hebben het wat zwaarder. Want ja, het is dan de keuze van koop ik een gebruikte of een nieuwe. En soms is het prijsverschil tussen die twee maar heel erg klein. Uh, aan de andere kant, ook gebruikt zijn die kleine zuinige auto's populair. Want ze verbruiken weinig brandstof. En ja, ook voor de mensen die niet dat geld hebben om een nieuwe te kopen... is het aantrekkelijk. Dus er blijft ook tweedehands gelukkig wel vraag naar dat soort auto's. Ja, maar toch begrijp ik dat de prijs daar nogal fluctueert en de laatste tijd zelfs daalt. Ja, dat verschilt een beetje. Wat je eigenlijk altijd ziet in uh, de markt van gebruikte auto's... is dat de, de, de prijs niet constant is. Op, op het moment dat er uh, heel veel aanbod is en weinig vraag... Denk even aan, aan twee, tweeënhalf jaar geleden toen we midden in het crisisjaar zaten. Dan zie je ook dat mensen de hand op de knip houden, geen nieuwe auto's kochten en ook wat minder gebruikt. En dan zie je de prijzen wat dalen. Uh, we zien op momenten dat uh, de consument juist weer iets meer geld wil besteden, dat er meer vraag komt. En dan zie je de prijzen ook altijd wat stijgen. Dus die prijzen van gebruikte auto's die maken eigenlijk altijd een golfbeweging. En hoe is dat nu op dit moment? Nou, we hebben afgelopen uh, ja, herfst gezien dat die prijzen weer iets aan het dalen waren, met name door de, de, de negatieve berichten over de economie. We horen nu weer van, uh, van onze leden, dus van de, de bij bovengaan gesloten autobedrijven. Dat er weer wat meer vraag komt. Dat consumenten weer wat makkelijker ook een gebruikte auto kopen. En dan zie je dat de prijzen weer iets omhoog gaan. Ja, jullie hebben een koerslijst, hè, waarop jullie dat allemaal uh, bijhouden. Ja, nou echt bijhouden is dat niet. De koerslijst is een, uh, een soort van, uh, is eigenlijk een boekje en ook een online uh, applicatie waarop de, de richtprijzen voor gebruikte auto's staan. Die kunnen consumenten overigens ook gewoon inkijken. Op de website bovag.nl kun je van je eigen auto uh, de waarde opvragen in die bovag koerslijst, dat is gewoon gratis. En uh, dan heb je een idee wat jouw auto bij inrol doet of voor wat voor bedrag jouw auto te kopen aangeboden wordt bij een BOVAG bedrijf. Uh, het is wel een indicatie, dus uh, zo'n prijs is niet vast. Een ondernemer is vrij om daarvan af te wijken. En het hangt natuurlijk ook af van hoe de staat van de auto is, of er bepaalde accessoires op zitten, of die een populaire kleur heeft. Dus meer dan een indicatie is het niet, maar het geeft wel een beeld. Goed. Uh, samengevat, kleine auto's kun je dus nu beter nieuw kopen, omdat de, de voorwaarden die de overheid schept zo ongelooflijk uh, voordelig zijn. En ben je op zoek naar een grotere auto die meer brandstof gebruikt, ga dan uh, naar die tweedehands uh, sites. Zo kun je het ongeveer zien. Uh, het is, blijft altijd zo dat op het moment dat je een andere auto wil kopen, dat het heel goed is om even met een, een goede verkoper een berekening te maken van wat in jouw geval het meest gunstig is, nieuw kopen of gebruikt kopen. Met wie moet je dat overleggen, zei u? Dat kun je het beste met een goede autoverkoper doen. Iemand die dat voor jou voor kan rekenen. Ja, maar ja, dan zeggen mensen ook weer zo'n autoverkoper heeft er allemaal belangen bij. Die moet je niet vertrouwen. Nou ja, als die allebei in de winkel heeft staan, dus zowel een nieuwe compacte auto als een gebruikte compacte auto... Ja, dan zal die ze allebei willen verkopen. Ja. Dus als hij met jou voorrekent wat in jouw situatie, met jouw hoeveelheid kilometers die je rijdt, meest gunstig is, dan kom je daar vast wel uit. Gijs Bosman, woordvoerder van de BOVAG, ik dank u zeer. Graag gedaan. Bij een half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Jan van der Putten komt hier met stom en kokend Putten. water binnenlopen. <laughs> maar eerst naar Ebro Oemar, die zit ergens in een bus in Nederland. Ebro, heb je nog zin in je werk? Heb je nog zin in je werk. Ik heb zeker nog zin in mijn werk. Al sta ik vandaag in Nijmegen en heb ik weer geforenst als Randstadmeisje. Maar ik heb hier in de bus de beste werkgever van Nederland. En hij gaat ons het geheim vertellen van wat nou een goede werksfeer creëert. En ik zal het alvast een heel klein beetje plappen. Je moet gewoon al die managers eruit halen. Weg met de managers. En dat maakt gewoon de werksfeer duizend keer beter. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst hier het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 NOS De drie mannen die vanmorgen vroeg werden gearresteerd op de A58... worden verdacht van poging tot vrachtwagendiefstal. Volgens de Zeeuwse politie probeerden ze bij Moerdijk... een slapende vrachtwagenchauffeur te overvallen. Maar gingen ze er om onduidelijke redenen in hun eigen vrachtauto weer vandoor. Die mannen zouden zwaar bewapend zijn geweest. Ze werden door de politie neergeschoten op de A58 richting Middelburg. De Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian heeft voor ruim 16 miljard euro aan nieuwe vliegtuigen besteld. Het gaat om 122 Boeing 737 en 100 Airbus A320 NEO's. Volgens de topman van Norwegian is het de grootste order in de Europese luchtvaartgeschiedenis. Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordwinst geboekt van ruim 13 miljard dollar. Het bedrijf verkocht 37 miljoen iPhones en 15 miljoen iPads, tweemaal zoveel als een jaar eerder. En het kabinet geeft extra financiële steun aan de International Holocaust Memorial Day. De herdenkingsdag is een initiatief van de VN... en wordt in Nederland op de laatste zondag van januari gehouden, komende zondag. Het kabinet vindt het zinvol dat op die dag de herinnering levend wordt gehouden aan de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB Verkeersinformatie. Er staat nog filo op de A28, zwolle richting Utrecht... tussen Knoop en Hoevelaken en de afrit Maarn 7 kilometer... Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A58, flissingenberg zoom is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen de afritschraven Polder en Rilland. Dat heeft te maken met technisch onderzoek. Omleidingsroutes staan aangegeven met de woorden U12 en U13. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Ebro Omar. It's Goedemorgen luisteraars. Ik zit nu in een hele hippe Premtime-bus. Maar ooit ben ik ook loonslaaf geweest. En dat betekent dat ik elke ochtend vroeg de deur uit ging naar een glimmend kantoorpand. Waar ik moest inklokken. En elke dag ging ik weer laat het pand uit. En dan begon ik aan mijn privéleven. Maar aangezien dat privéleven bij iedereen minder uren van de dag inhoudt dan het werkende bestaan. Is het wel zaak om dat werkende bestaan zo comfortabel mogelijk door te brengen. Toch blijkt uit onderzoek van vacatures uit Stepstone dat 33% van de Nederlanders de sfeer op het werk slecht en teleurstellend vindt. Hoe kan dat toch? Zijn we zulke zijkerts? of is de werksfeer echt zo vaak niet te pruimen? Mijn vraag aan u is, hoe is de werksfeer op uw werk? Is de werksfeer überhaupt belangrijk of moeten we niet zeuren en gewoon werken? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800 1121. U kunt mede naar PremtimeApenstaatjeNTR.nl of u kunt twitteren naar Apenstaartje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. Als zelfstandig ondernemer, dat is een beter woord voor zzp'er, heb ik inmiddels mateloos respect voor mensen die het op kunnen brengen elke dag naar kantoor te gaan en tijd door te brengen met mensen die ze niet zelf hebben uitgekozen. Een hele lange tijd ook, want als je even gaat rekenen, ben je op een dag langer van huis dan dat je thuis bent. Dan moet het op die werkplek wel bijster aangenaam zijn. Tenminste, dat vind ik. Maar mijn vraag aan u is, hoe is de werksfeer op uw werk? Is de werksfeer überhaupt belangrijk of moeten we niet zeuren en gewoon werken? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800 1121. U kunt mailen naar premtimeapestaartje-ntr.nl. Of twitteren naar Aapstaartje premtime radio 1 Ik heb twee gasten in de bus. Daar gaan we straks mee praten. Maar eerst ga ik naar Mirjam Aardoom aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, even. U bent woordvoerder van Stepstone. Jullie hebben dat onderzoek gedaan over de werktevredenheid. Was dat een eigen initiatief van jullie? Ja, we doen uh, elke maand doen we eigenlijk een, een kort onderzoek onder werknemers in Europa, in alle Stepstone landen, om te kijken wat er speelt. En uh, we hadden in januari de vraag gesteld, hoe is de werksfeer bij u op kantoor? En uh, wij waren zelf nogal verbaasd ook over de uitslag. Want de uitslag was dat 33% van de Nederlandse werknemers ontevreden is over de werksfeer. Ja, ze hebben echt letterlijk gezegd, uh, de, de werksfeer is slecht en het stelt me teleur. En, en is dat um... meer dan bijvoorbeeld een maand daarvoor of een half jaar geleden? Uh, dit is de eerste keer dat we deze vraag hebben gesteld. Ja. Maar uh, we waren er wel verbaasd over omdat we twee maanden geleden hadden gevraagd... heeft u passie voor uw werk? En daarop heeft 75% gezegd ja, dat heb ik. Dus blijkbaar is passie voor je werk hebben en, en werksfeer... hangt dat niet uh, even hard samen. Ja. En waar um, wordt voornamelijk en... over geklaagd? Um, het, ja, er wordt ook gezegd van ja, de relatie met mijn collega's is wel goed. Uh, maar er zijn wel heel veel vervelende aspecten uh, verder aan de werksfeer... En ja, dat kan natuurlijk door allerlei oorzaken komen. Um, maar wat zijn die aspecten bijvoorbeeld? Vervelende aspecten? Uh, dat hebben we niet gevraagd, maar dat gaan we wel uh, binnenkort dieper doorvragen. Want wij willen inderdaad wel heel graag weten van waar ligt dat dan aan? Is dat inderdaad um, uh, de relatie met managers, uh, de bedrijfscultuur? En uit eerder zoek, uh, onderzoek is wel gebleken dat heel veel factoren... Uh, ...meespelen in dat soort dingen en dat is ook bijvoorbeeld de werkomgeving, de carrière-mogelijkheden... Um, ...maar ook bijvoorbeeld de financiële, financiële stabiliteit van het bedrijf. Dus als het ergens onzeker is, maar ja, die verhalen kennen we allemaal... ...dan wordt de sfeer op het kantoor natuurlijk ook wat minder gezellig. En dat zijn de ergste klachten van de financiële zekerheid? En... Nee, het is, het is heel wisselend. Uh, dus het is ook de balans tussen werk en privé, uh, salaris, uh, arbeidsvoorwaarden. Um, maar ook bijvoorbeeld inderdaad de, de werkomgeving en de loopbaanplanning. Hey, ik, heb nog nee, één vraag. Met... Nou, ik heb nog één vraag aan je. Is klagen niet heel erg Nederlands? Is het niet gewoon standaard dat we gewoon met z'n allen klagen? Ja, dat is, dat is wel grappig dat je dat zegt, want wij zien... Uit eerdere onderzoeken eigenlijk bijna altijd dat Nederland er best wel positief uitkomt. Dus um, we zien inderdaad dat ze veel passie hebben voor hun werk. Dat ze het minst gestresst zijn in op, ten opzichte van andere Europese landen. Want nu bijvoorbeeld Duitsland, daar heeft 50% gezegd... ja, de werksfeer is slecht. Dus wij denken altijd dat we een ontzettend klaaglandje zijn. Maar ja. um, in Duitsland is de werksfeer blijkbaar nog veel slechter. Dankjewel Mirjam Aardoom, woordvoerder van Stepstone. Wij gaan go to work... Gaan we dat dus even even in ingooien. Ah, to work. Says I'm very capable, just unavailable. That's why I never go to work. Six in the morning. Luisteraars, mijn vraag vandaag aan u is: hoe is de werksfeer op uw werk? Is de werksfeer überhaupt belangrijk of moeten we niet zeuren en gewoon werken? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800 1121. U kunt mee naar premtimeapenstaartje ntr.nl of twitteren naar apenstaartje premtime radio 1. Ik uh, heb ook twee gasten in de bus: dat zijn uh, Bart Vlos. Goedemorgen. Goedemorgen. Auteur van het Anti-Sleurboek en het Anti-Klaagboek. En ik heb Jos de Blok hier, de directeur van Buurtzorg Nederland. Ja. Ja, u bent de beste werkgever van Nederland, heb ik begrepen, meneer De Blok. Ja, dat is mooi, hè? Buurtzorg, dat klinkt, wat mij betreft, ja, klinkt een beetje stoffig. Klinkt stoffig. niet echt hip en happening. Oh, en dat dus is het toch wel, hoor. We hebben uh, uh, heel veel vrouwen, 99 procent vrouwen. Wat is het? Het is... Het, is, uh, het is wijkverpleging, uh, kleine groepjes... Uh, voornamelijk vrouwen die uh, met uh, ja, acht tot twaalf mensen uh, in een bepaalde buurt alle, zo alle soorten zorg leveren. Dus uh, terminale zorg, uh, mensen die uit het ziekenhuis komen. Dus allemaal uh, verpleging thuis. Uh, en zij uh, zijn heel erg bezig om ook... Om te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Dus ze werken samen met vrijwilligers, met huisartsen, met uh, maatschappelijke werkers. En bedenken allerlei leuke projecten om uh, te voorkomen dat mensen onnodig zorg nodig hebben. En hoe groot is buurtzorg? Uh, we hebben inmiddels uh, 4500 medewerkers. We zijn in uh, 2007 begonnen. En er komen elke maand ongeveer 200 medewerkers bij. En wat en, maakt jullie zo'n goede werkgever, denk je zo? Want dat is best wel snel in vijf jaar tijd. Nou, de belangrijkste reden is dat uh, mensen gewoon het werk kunnen doen... wat ze belangrijk vinden. En zelf de regie hebben over hoe ze dat doen. En daarnaast ook leuke collega's hebben waar ze uh, samen... Uh, dat verwacht je de, overal. Wat maakt uh, u anders dan de shells van deze wereld? Nou, ze, ze kiezen de collega's zelf uit. Dus uh, de groepjes die beginnen... Die hebben van tevoren al uh, gelijkgestemden uh, opgezocht. Waarmee ze dan op een groep, op een plek waar ze uh, gaan werken Maar ik, uh, ik samen heb ook begrepen beginnen. dat jullie geen managers in dienst hebben. En, uh, nou ja, dat is, als je het zo doet uh, en die groepjes die kunnen alles zelf organiseren... dan heb je dus ook verder geen management nodig. Dus de, de, uh, management zou in onze organisatie eerder een belemmering zijn dan een ondersteuning. Dat lijkt een soort van... Uh... Vloek in de kerk, als je het over organisaties hebt. Managers doen toch al het werk? Nou, dat is, dat, is, dat is nog maar de vraag. Ik denk dat uh, in ons geval de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgen al het werk doen. Die zorgen ook voor de inkomsten. En in mijn uh, beleving uh, zorgen voor de managers en ondersteunende rollen voor de kosten... Dus je moet zien dat je van die kosten zo weinig mogelijk hebt... en zoveel mogelijk mensen die gewoon werk kunnen doen. Maar kunnen zij dan zelfstandig beslissingen nemen... en besluiten waar ze vandaag gaan werken, wat ze vandaag moeten doen? Wie maakt de planningen? Ja, dat doen ze gewoon allemaal zelf. En de beoordelingen? De meeste mensen doen, doen thuis niet anders. Dus we hebben heel veel talenten... die we in organisaties eigenlijk weinig gebruiken. Maar met name vrouwen zijn bijzonder goed in staat... om allerlei dingen tegelijk te doen... en met elkaar tot goede oplossingen te komen. Waar heb ik dat eerder gehoord? Dat vrouwen... ...goed zijn om verschillende dingen tegelijkertijd te doen. Ja. Waarom weten ze dat in de thuiszorg wel? Nou, en... ik, ik denk dat, dat uh, afgelopen dertig jaar het, het bijna uh, vanzelfsprekend is geworden... ...om in managementmodellen te denken. En ik denk dat je veel meer moet redeneren vanuit... Uh, nou, ...wat heb je nou nodig om je werk goed te doen? En laat die mensen gewoon, gewoon zeggen wat ze daar verder bij nodig hebben. Mevrouw Hendricks, ik heb uh, een beller. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar... Hoe is de werksfeer op uw werk? Ja, ik vind de werksfeer heel belangrijk, want ik heb nu inmiddels sinds een jaar een andere baan. En dan is de werksfeer veel beter. En wat doet u voor die werk? Wordt ook, die wordt ook, uh, ik zit in de zorg. Ja. En uh, daar wordt de werksfeer door de leidinggevende heel erg bepaald uh, bij mijn vorige werkgever. En waar uitte zich want, dat in? Nou ja, als je, als je aan de bel trekt voor iets wat niet goed gaat, dan, uh, dan mag dat niet. En uh, ja, ze was nogal uh, van. Uh, ik heb hier de leiding en ik weet wat goed is. Dus uh, ja, Is dat dan... de reden waarom u bent weggegaan? Ja, ik heb aan de bel getrokken en uh, ja, dat, uh, dat hebben ze dus uh, niet graag. En uh, nou ja, toen ben ik er dus uitgegooid. En ik heb nu een andere baan wat ik veel leuker vind. En de leidinggevende is ook. Veel veel beter. Je kan goed met haar overleggen. En uh, ja, daar, uh, dat bepaalt ook heel erg de sfeer. En die komt er altijd gezellig bij zitten bij de koffie. Nou, dat klinkt en, hartstikke goed, mevrouw Hendricks. Ik ga het uh, nog even erover hebben. Dank u wel voor, uh, voor uw telefoontje. Die manager bepaalt toch wel heel erg veel, uh, meneer De Blok. Ja, de, nou ja, de, dat is ook zo. Ik denk dat je ze ook, ook om die reden moet voorkomen dat ze die invloed krijgen. Dus uh, als mensen met elkaar uh, gaan voor de dingen die ze belangrijk vinden... Uh, dan heeft dat naar mijn idee een heel positief effect op de sfeer. Uh, hoeveel overheids? U bent u de enige overheid dan als directeur van. <laughs> nee, we hebben een aantal mensen die verschillende administraties doen. We hebben, uh, op 4500 mensen hebben we ongeveer 28 mensen op kantoor in uh, Almelo. En, en die, wat doen die allemaal? Die doen de personeelsadministratie. We hebben vier mensen op de financiële administratie. We hebben een omzet van 130 miljoen. En dat wordt door vier mensen, dus de financiële administratie gedaan. Nou, daarnaast hebben we een cliëntenadministratie... want we moeten zorgen dat alle administraties naar de zorgkantoren... naar de verzekeraars op een goede manier verlopen. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste functies. En daarnaast kunnen teams een beroep doen op een coach. En op elke 40, 50 teams is er een coach beschikbaar. Maar dat is alleen als de teams vinden zelf dat ze het nodig hebben. Ik heb uh, nog een beller aan de telefoon. Meneer Grit, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat ik allemaal hoor van de diverse luisteraars is ongetwijfeld uh, heel belangrijk en deskundig. Maar eerlijk gezegd ook kort uh, droog. Want Goeddroog. waar wil ik naartoe? Ja, waar wil ik naartoe? En dat verbaast me dat dan, als het over werksfeer gaat, dat daar nooit aandacht aan besteed wordt. Dus een heel, ik gooi het even over een heel andere boek. Dat is namelijk uh, het, uh, het gebouw zelf, zowel van buiten maar al van binnen. En eigenlijk al vanaf de jaren zeventig. Uh, kunnen architecten uh, en ook, ook, ook gemeentes in samenwerking met, met wethouders en aannemers... geweldig ijdeltuiter zijn die weten hoe het, uh, hoe het moet... en hoe dat er modieus en status ja, uitkomt. Ja, maar dat pand dat is Terwijl dus te te positief lijkt me als het een mooi pand is. Uh, ja, maar uh, ik, ik, uh, dat, dat is misschien uh, de snobbisten die dat uh, bepalen wat mooi moet zijn, volgens de laatste modus. En dat is al vanaf de jaren zeventig, komt dat steeds weer in een andere, een andere vorm terug. Maar uh, dat komt erop neer dat er misschien wel uh, dure materialen worden gebruikt, maar uh, dat het allemaal heel erg uh, steriel is. Yeah. Hè, met, groot, met grote vlakken uh, die helemaal egaal zijn en... Uh, ja, er wordt niks, niks met de post, Ik begrijp het, gedaan. meneer Grit. En het gebouw ik, ik ze heeft het ook een, een belangrijke rol. Ik denk warmte en een beetje pasteltint en een beetje sfeer. dat dat de, de werknemers. de styling en uh, zeker de vormgeving zal, van het pand. zal stimuleren, ja. En weg met die, weg met... Dank u wel, meneer Grit. <laughs> um, uh, Bart Vlos auteur van het anti klaagboek en um, er komt een nieuw boek uit anti-sleurboek. Ja. Deze meneer die klaagde over uh, het pand, dat het pand ook heel belangrijk is. Is dat uh, belangrijk voor de werksfeer? Ja, ik, nou ik geloof dat het onderdeel is. Ik geloof dat het vroeger sick building syndrome, het sick building syndrome uh, werd genoemd. Ja. Uh, dus het heeft de, de, de, de werkplek heeft invloed, maar het is een van had de factoren. Maar meer met de doorluchting en de airco en de belichting ook. te maken. Uh, ja, ik denk dat in combinatie met een sombere uh, werkomgeving bij kan dragen aan, maar uiteindelijk is het de mens die bepaalt hoe gelukkig of ongelukkig je met je werk bent. En je hebt een anti-klaagboek ge geschreven. En er komt een nieuw boek van je uit, het anti-zeurboek. Ja. En het, het lijkt me echt de bijbel voor uh, inburgeraars in Nederland. Ja, dat klopt. Kijk, het anti-klaagboek, eerste hulp bij zeuren en zaneken... gaat over het positief pareren van de klaagcultuur in Nederland. Ja. Als je veel klaagt over je werk, wat let je om er iets aan te doen? Hoe kun je anderen die daarover klagen helpen? Het anti-sleurboek, eerste hulp bij baanbalen en ander werkbederf... gaat over wat je kunt doen met je eigen baanbalen. Wat mevrouw Hendricks... Baanbalen. Aan... Baanbalen, ja. Job tobben kun je woord. ook zeggen. Ja. Job tobben. ja. ja. En, doen we dat heel erg? Ja, over het algemeen zie je dat mensen... Kijk, als ik vanuit het anti-klaagboek redeneer moet ik zeggen... als 33% ontevreden is over de werksfeer... moet ik als anti-klager zeggen dat twee derde van de werknemers... tevreden is met ja. de werksfeer. Laten we daar eens mee beginnen. Dat wil niet zeggen dat het niet goed is dat er een derde nog steeds ontevreden is. Maar wat mevrouw Hendricks net aangaf is een hele belangrijk. Zij heeft zelf actie genomen... Om uit haar baanbalen te komen. Ja, maar ze is weggegaan. Dat is ja. de makkelijkste actie. Nou, het, eigenlijk zijn er drie stappen als je het heel grof zegt. He, je kunt iets met je baas bespreken om je werk beter te maken. Dan blijf je gewoon. Dat is het beste. Je kunt uiteindelijk van baan veranderen. Intern of extern. En de derde stap is volledig omscholen. Waarom zou je in je sleur blijven zitten als je ontevreden bent? Zij pakte in feite de stap: ik verander van baan. Omdat haar huidige werkgever haar niet die dingen kon bieden waar ze gelukkig in was. Ik vind dat fantastisch om te horen, want ze zit nu in een werkomgeving waar ze zelf weer positieve energie gaat uitstralen. Ik heb een bedder aan de telefoon, meneer Toussaint. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar ik hoe ze werkt zo op je uw heel werk? Heel sterk, de sfeer om jezelf heen zelf kan bepalen. Als ik loop te mopperen, gaan de andere mensen vanzelf ook mee mopperen en doe ik dat niet, dan wordt de werk sfeer gewoon vanzelf beter. Heeft u het leuk op uw werk? Jawel, alleen ik werk niet in een gebouw, ik ben taxichauffeur. Wij hebben 60, uh, ongeveer 60 chauffeurs in dienst bij ons. En er, ontstaan, of er zijn on, groepen ontstaan, de ene die loopt de zeur en de andere niet. Dus ik, ik die werksfeer, de ene uh, collega zal zeggen van het is prima bij ons. En de andere zal zeggen nou uh, nee hoor, maar dat, dat maakt toch gezamenlijk uit. Maar bij jullie lijkt me ook heel moeilijk, want die, die passagier die instapt, die bepaalt ook heel veel van de werksfeer, of niet? Of is dat maar bijzakelijk passagier? Dat wel, maar um, een passagier die, die is na tien minuten eruit. En als ik dan uh, daarna met mijn collega's praat en de sfeer is goed, dan kan ik mijn verhaal wel goed kwijt. Dank u wel meneer Toussaint, hartstikke leuk dat u even belde. Nou, deze meneer zegt het, hè. hè? Je kunt ja. het zelf bepalen. Ja. ja, maar... ja nee, ik, ben, ik ben het ook helemaal mee eens, maar wat ik, eh, ik eh, me afvraag... Van, want je kan natuurlijk afwachten tot er een sfeer komt waarin er geklaagd wordt. Je kan het ook voorkomen. Ik ja. vind dat er veel te weinig preventief gebeurt. Wat wij zeggen is dat elk team het regelmatig moet hebben met elkaar... over hoe doen wij de dingen hier, zijn we daar tevreden over... Uh, hoe kun je dingen doen om van tevoren al te zorgen dat je in zo'n situatie terechtkomt. Dus, dat klopt. Dus uitjes uh, bijeenkomsten samenregelen... waardoor je ook uh, aandacht besteedt aan de informele dingen... is, is volgens mij bijzonder belangrijk. Daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Kijk, als je op een gegeven moment keuzes moet gaan maken... om uh, met je baas te moeten gaan praten... omdat met je ontevreden bent over je werk... dan is er al een heleboel gebeurd. Ja. Dan heb je nog steeds als individuele werknemer een heleboel keuzes. Werkgever en werknemer hebben samen de verantwoordelijkheid... om dat oorspronkelijke contract... wat je heel enthousiast met elkaar ondertekende... om dat enthousiast te houden. Ja. Hè? In de loop van de tijd kan er dan werk derf optreden. Probeer dat te voorkomen, daar ben ik het helemaal mee eens. Overigens die taxichauffeur, die de ja. net doen, ik ben hier met de taxi naartoe gekomen en een zekere machtinmassa chauffeur, die is met de VUT en die rijdt taxi, om even aan te geven. Als die zou vindt, klagen ja. over zijn werksfleur, is er wat mis. Die heeft er dus voor gekozen om taxi ja. te blijven rijden. Ik heb een aantal tweets van medestander PAF. In koffiepauzes wordt getreiterd en gejent. Collega's nemen elkaar de maat en profileren zich. En die klerk zegt, gewoon lekker je werk doen en niet zeuren. Dan verbetert de sfeer vanzelf. Af en toe gezellig, ouwe hoeren, hoort erbij. En Hosta Ciboldiana die zegt, weinig managers managen. De meesten slaan cynische taal uit. Vergaderen en rijden auto. Weg met die sfeerverpesters. <laughs> Ja, als je met mensen samenwerkt, ontstaan er natuurlijk groepjes en klikjes. En het is niet altijd gezellig. Maar moet het überhaupt wel gezellig zijn op je werk? Je moet gewoon je werk doen, toch? Ja, er zit een zakelijke aspect. Hè? Je bent een deal aangegaan met je werkgever, zeg maar. Ja. Er is nog steeds een, een verantwoordelijkheid in, in, in taken die je uitvoert. Wat je ziet, is dat mensen doorgaans niet zozeer loyaal zijn aan het bedrijf als geheel. maar aan een aantal collega's direct om hem heen. Wat ik heel erg. Maar het goed... bedrijf als geheel is toch ook niet loyaal aan die werknemer? Nee, dat klopt. Kijk, een, een groot misverstand is dat de individuele werknemers de neiging heeft om een relatie aan te gaan... in de zin van haast persoonlijke relatie met een werkgever... terwijl een werkgever een heel zakelijk belang heeft. En als het op een gegeven minder gaat met het bedrijf... dan vliegt een loyale werknemer net zo makkelijk uit. Dus wat... Doet, er is een soort asymmetrische relatie, zeg maar. Nou, je dat die, hoeft, die relatie hoeft het niet zo bij jou dat terug. Dat hoeft, maar hoeft maar dan laat dan ik het direct even nuanceren. Dat bij thuiszorg, wat ik daar goed aan vind... daar zie je dat wanneer een team zelf geen leiders nodig heeft... als ze zelf de verantwoordelijkheid nemen. En dan mm -hmm. zie je de managementlagen verdwijnen. Dat vind ik een fantastische ontwikkeling. Ja. Ja, kijk, wat ik uh, heb meegemaakt is dat uh, in de groei van organisaties... er een aantal systemen in sluipen die het veel moeilijker maken voor mensen om gewoon hun eigen uh, initiatief te nemen. Ja, dus, dus, dus je kan, dus je kan wel zeggen van, van uh, je, moet, je, moet niet zo, je moet niet klagen en je moet verantwoordelijkheid nemen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de, de mogelijkheden om dat te doen is door de wijze waarop wij organisaties opgebouwd hebben... een stuk moeilijker geworden. Toen ik begon in de wijk had ik gewoon zes, zeven collega's... waar ik dag in dag uit de dingen mee regelde. Dat hebben wij nu ook weer als uitgangspunt genomen. En we hebben gezegd die managementmodellen die zijn een enorme belemmering voor het, zeg maar, het geluk op het werk. En ja. ik, ik denk want u bent dat... zelf ook wijkverpleegkundige geweest. Ik ben genees, ook wijkverpleegkundige, he, nog steeds. En ik werk ook af en toe nog in de wijk. En het is een van de mooiste beroepen die je je voor kan stellen. Want maar je u mag dus elke ook, dag een avontuur mee. u leg de verantwoordelijkheid bij de mensen die het werk uitvoeren. Precies. Dat kunnen ze best. Zij, ze kunnen veel beter, want zij overzien de consequenties van datgene wat ze dag in dag uit tegenkomen. Zij kunnen met elkaar afspreken van, bij die mevrouw is het belangrijk om even een keer extra langs te gaan. Dat geeft jezelf een goed gevoel. Je hebt het, feit, het gevoel ook dat je het met elkaar regelt dat je voor dezelfde dingen staat. En je gaat uiteindelijk mee goed gevoel naar huis. En ze doen huis. dat zelf zonder het aan iemand te vragen? Je, je moet vooral de, de dingen niet aan iemand vragen. Ja, maar dat is natuurlijk wat managers doen. Die willen alles controleren. We hebben toch ja. afgesproken dat je dat één keer zou doen we of hebben, zes keer zou doen. We hebben een enorme controlecultuur ge georganiseerd. Ik denk, je moet uitgaan van het vertrouwen... dat zeker mensen die uh, zeg maar zo'n beroep gekozen hebben... die willen maar één ding en dat is het beste doen voor cliënten. Ik heb een beller aan de telefoon, meneer Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de werkstuur op uw werk, meneer Jansen? Ik uh, zit in een heel plat georganiseerde woningbouwcoöperatie. En, en ik vind eigenlijk. Uh, ja, het, ik, ik heb net even het uh, voorbeeld aangehaald van uh, het onderwijs. Het onderwijs is enorm ge, ge, ge geautomatiseerd met, met allerlei managementlagen. En ik, ik ben van mening, het is een ontzettend dure organisatie geworden. Ik ben van mening dat inderdaad. Uh, de verantwoordelijkheid dat een uh, leerling goed opgeleid wordt, dat die gewoon bij de leraar ligt. Goed opgeleide leraren hebben wij, die moeten we gewoon intact houden. Die moeten de verantwoordelijkheid geven en als het iets niet deugt, hem aanspreken als het niet goed gaat. Maar het er, is blijkbaar, aan, er is blijkbaar een, een overtuiging ingeslopen dat leraren dat niet kunnen. Dat daar dus managers boven moeten gaan zitten. Dat heeft de managementlaag laag, heeft, heeft dat inderdaad geïntroduceerd, maar dat is absoluut... Ja, ik zou als uh, keihard zeggen, keiharde leuk. leugens, het uh, is gewoon niet zo. Het blijkt, neem bijvoorbeeld uh, familiebedrijven. Dat blijkt namelijk uh, een enorm uh, lopend familiebedrijf hier in Nederland. Dus eigenlijk een voorbeeld voor, voor heel veel EEG-landen. Onze familiebedrijven brengen bijna 75% van de... Van de winstbelasting die elk jaar gestort wordt naar meneer Jan Kees de Jager. Dat is 75% wordt opgebracht door de familiebedrijven, dat is toch geweldig? Dat zijn over het algemeen bedrijven die ontzettend goed zorgen voor hun, uh, voor hun personeel. Goed, die worden goed opgeleid, carrièreplanning, er is niks mis mee. Verantwoordelijkheden bij laag in de, in de organisatie. Dat, dat werkt perfect. De, de verantwoordelijkheid daar neerleggen die bij de persoon die het werk uitvoert, dat, dat werkt ontzettend Dankjewel. goed en leidt, en leidt ze goed op. Dank u wel, meneer Jansen. Ik heb hier een aantal tweets weer Premtime van Sjoerd Bakker. A positive mind is a joy forever. Neem zelf verantwoording over de werksfeer. En Peter Klein die zegt, managers moeten bijsturen en vrijheid laten. Veel managers beheersen dat niet. Aaltje die mailt en zegt, wat ik het vervelendste vind op het werk... is dat er heel veel gewisseld wordt met leidinggevenden. Telkens weer een ander en steeds jonger. Sommigen hebben de leeftijd van mijn kinderen. En al die leidinggevenden gaan dan weer het wiel uitvinden... Allerlei maatregelen waarvan in het verleden is gebleken dat het gewoon niet werkt. Ik word er zo moe van... Ja. Dat hoor je ook natuurlijk vaak. Mensen ja. komen het wiel opnieuw uitvinden, want elke manager moet het zelf ook uitvinden. Dat klopt. Ik denk, en iets hè? nieuws doen. Ja, dat is absoluut waar. Als we zwart-wit gaan denken, hè? kijk, een managerloze maatschappij, daar zijn we nog niet klaar voor. Ik denk dat we moeten streven. Oh, oh, nou, het, het is een streven voor de langere termijn. In de tussentijd hebben mensen problemen met het management en die moet je ook adresseren. Dat betekent dus dat werknemers ook een verantwoordelijkheid hebben om werkgevers, bazen, daarop aan te spreken. Wat je ziet, het is ook een beetje brancheafhankelijk hè? in de ja, thuiszorg. daar moet we niet zorgen? meer naar ZZP? Nee, ja. Zelfstandig is prima. Ja, Natuurlijk, ZZP'ers uh, Dat groeit op dit moment ook. Dat is goed. Zelfstandigen zullen op een andere manier dat tegen aankijken. Ja. Maar we, ontkomen, we kunnen het probleem niet ontlopen. We hebben voorlopig te maken met restanten van een oude managementfilosofie. Uh, en we moeten stappen nemen, wat, zoals thuiszorg doet, ja. om er iets aan te doen. Mensen... Het gaat heel, gaat heel makkelijk, hoor, die stappen. Meneer De Blok, heeft er veel ZZP'ers? Of zijn ze bij nee, allemaal hebben, in die loondienst? Alle, alle mensen zijn in loondienst. En uh, dat maakt ook helemaal niet uit. Uh, de, de, de mensen willen veel... Uh, willen geen gedoe over hun salaris of pensioen of zo. Die willen gewoon die zekerheid hebben. Maar lekker werken. Maar ze willen gewoon wel kunnen beslissen. van Betaal Wat betalen jullie extra belangrijk goed? Want dat vraagt me af: jullie zijn de beste werkgever. Hoe belangrijk is de betaling? Dat voor, een is, werknemer? Voor, voor mensen in de zorg is dat niet het belangrijkste. Maar het telt wel mee. En zeker jongeren kijken daar steeds meer naar. Dus wij zitten uh, net iets boven de rest over het algemeen. Dus is we het... zeggen van: als we toch uh, zeg maar, al die miljoenen bezuinigen. Of, of niet uit hoeven te geven aan, aan overheidkosten. Dan kunnen we dat gebruiken om de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers uh, beter te maken. Bart Vlos uh, wordt ook geklaagd over de salariering. Is dat een grote bron van ergernis? Ja, interessant is als je gaat kijken naar nou, er zijn een aantal aspecten van werk, hè, salariering, secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, het moment dat het slechter gaat op het werk, dan zie je vaak dat men heel, heel veel over het salaris geklaagd wordt. Het moment dat het beter gaat op werk, zie je salaris als het ware in de top 10 van uh, werkaspecten lager gaan staan. Misschien komt dat dan pas op de vijfde plaats. Geld maar, is niet alles. Hè? Dus, is niet alles, nee. Absoluut. Jos de Blok, uh, het laatste woord. Wat, wat raadt u al die andere werkgevers van Nederland aan om ook een goed werkgever te worden? Gewoon aan de medewerkers vragen wat zij denken dat nodig is om hun werk goed te doen. Neem ze serieus. Je, neem ze serieus en ga eens nadenken over wat je eventueel op een totaal andere manier kan doen dan wat je nu gewend bent. Dankjewel. Het zit er weer op. Ik wil mijn gasten in de bus bedanken. Jos de Blok, directeur van Buurzorg Nederland en de auteur Bart Vlos. Daarnaast ook dank aan Mirjam Aardoom, de woordvoerder van Stepstone. Dank aan jullie luisteraars voor de telefoontjes, de tweets en de mails. Vergeet straks ook niet even te stemmen op de padje P van het jaar. Het kan nog steeds. Het is een nek-aan-nek -nek race tussen burgemeester Aleid Wolfs van Utrecht... Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam... en Wim Cornelis, de burgemeester van Gouda. Ook genomineerd zijn de wethouders Gerard van Balver en John Haverdeel van de gemeente oud IJsselstreek, Maar laten we vooral Paul Smits niet vergeten. Dat is de oud-directeur van het Maasstadziekenhuis. ziekenhuis. Dat is vandaag al vroeg in het nieuws gekomen. Dus doe dat zometeen nog eventjes. Stemmen op Premtime.nl voor de patje P'er van het jaarverkiezing. En tot slot dank aan het team achter me Voor de techniek Marien Albertsboer, redactie Fatima Baja, Jeroen Schapok en Arnold Tankus. Na het nieuws Felix Meurders met de gids. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Het CDA, Christendemocratisch Appel. Wat is dat appel? Waar doet het dan een beroep op? Belangrijke en gewone mensen. Als je zegt Donald Duck... Dan krijgen wij een dromerig blik. Het is een broederschap. Over de zin en onzin van het leven. Ik vind soms wel dat er uh, van bepaalde dingen onnodig een hype wordt gemaakt. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Er is helemaal geen ruimte voor waarheid. Het gaat alleen maar over de waar van de dag en niet over de waarheid. Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Autotaalglas Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Dit is Radio 1.